Een groep boze Ajax-supporters heeft urenlang de spelersbus tegengehouden bij de Johan Cruijff Arena. Zo'n 150 fans stonden de bus op te wachten na de verloren wedstrijd tegen PSV vanavond. Volgens getuigen was de sfeer bedreigend. Er is politie bij geweest. Directeur Edwin van der Sar en trainer Erik ten Hag stapten uit om met de fans te praten. Kort na 10 uur mocht de bus doorrijden.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 kick up the leaves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 Met nu het laatste uur Where is the moment we need it the most You kick up the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 Dit was het nws anyway Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM met nu het laatste uur. Get lost. Cause you had a bad